In een vlot geschreven en vaak humoristische stijl beschrijft Tom Lanois in heldere Hemel de gebeurtenissen van net voor de Crash van de Mich. Lanois stelt zich voor hoe de verschillende personages die daarop doorbrengen en wat ze allemaal beleven. We nemen deel aan het leven en de ideeën van zowel de Russische piloot als de NAVO-opbevelhebbers en de familie van Dijk. Ondertussen kan Thomas Noël het niet laten om toch even de spot te drijven met de stugge bureaucratie en de ontelbare regeringen in dit kleine landje. In de voorstelling van het boek wijst hij er nadrukkelijk op dat het vooral fictie is, maar dat het eveneens een eerbetoon is aan de overleden student Wim de Voor de jonge lezers die de Koude Oorlog niet hebben beleefd, is het wel aangewezen om daarover te informeren om de context van het verhaal beter te kunnen plaatsen de overdreven geheimhouding en de achterdocht naar alles wat van achter het ijzeren gordijn kwam, verklaart de paniekreacties en de complottheorieën die er toen heersten.